De zes van Breda gaan opnieuw in cassatie, nadat ze door het gerechtshof in Den Haag zijn veroordeeld voor de moord op Oma Mok. De roofmoord op de vrouw werd gepleegd in 1993. De beslissing van het gerechtshof in Den Bosch is daarmee gehandhaafd. Er is geen sprake van een gerechtelijke dwaling. In 2012 gaf de Hoge Raad opdracht de zaak opnieuw te behandelen, omdat ontlastend bewijsmateriaal niet in het dossier was opgenomen. De zes van Breda werden schuldig bevonden aan roofmoord op de vrouw en kregen een jarenlange celstraf. Het weer, bewolkt en af en toe regen. Temperatuur tussen 5 en 11 graden. Vanavond en ook vannacht overwegend droog. Morgen opnieuw regen. Met 5 tot 12 graden blijft het koud. Dit was DFM. Koud. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Er staat momenteel geen...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 Vier maten sofa, vier maten poef, vier maten blij zijn en vier maten rouw. Dat is mijn liedje voor jou. Mijn liefdesliedje is gemaakt Van schemerlicht en zon Van kussens, warme dekens En een lichtstoel op het balkon Van kleine lieve woordjes Die geen ander ooit zo zei En van de appels op de tafel spreid Vier maten wind Vier maten warm, vier maten rijk zijn, vier maten arm, vier maten mistig en vier maten blauw, dat is mijn liedje voor jou. Mijn liefdesliedje is gemaakt van kleine stukjes zoen, en van papieren vliegers, kinderstemmen in het groen, van bladeren van september en een sternacht in mei, en van de appels op de tafel spreid. Vier maten heide, vier maten kust Vier maten fortu, vier maten rust Acht maten liefste, vergeef het me nou Dat is mijn liedje Voor jou Waar kom je erop? Toon Hermans. Prachtig toch? Ja. ja. Hij zou deze week uh, 100 geweest uh, worden, zijn. Yeah. Nee. En uh, leuk nieuws erover is ook wel weer dat die, uh, dat er binnenkort. Uh, er komt uh, binnenkort... Ja, ik heb hem al uit. Uh, er komt binnenkort een, een theatershow. Zo'n heet hij. En uh, dat is Maurice Hermans. Die gaat, uh, ik dacht in december of zo... gaat hij uh, een aantal maanden in het De La Mar spelen in Amsterdam. Met allemaal herinneringen aan zijn vader. En uh, ja, wie kan dat beter doen dan, uh, dan Maurice Hermans zelf. Die uh, ooit al een keer uh, met zijn vader op het toneel heeft gestaan. Zelfs weet hij ook zwaar voor... Nul uh, gezien. gezet. Joker. <laughs> ja. Laten we het netjes houden. Ja, laten we het netjes houden. Maar uh, dat is ontzettend leuk. De show gaat dus heten Zoontoon. Toon. En ja. uh, dat, dat, ik denk dat dat wel een hele leuke show is. Het gaat draaien in het De Lamar, Moet u maar even op internet kijken wanneer dat precies begint. Ik hoorde dat toevallig gisteren... Uh, hoorde ik hem dat vertellen bij, uh, bij Gijs Taverman. Ja, daar luister ik af en toe wel eens naar. Dus ja. uh, hoorde ik hem dat vertellen. dat was ontzettend leuk. Dus, ja, ik hoorde het ook van, uh, voorbij komen. Vandaar mijn keus. Ja, ja. ja. En het zou dus inderdaad... Uh, deze week of vorige week... Daar wil ik even afwezen hoor. Maar uh, Toon zou dus 100 jaar geworden zijn... Met, uh, dit jaar, in ieder geval deze maand ook. Goed, nou, en het blijft natuurlijk toch een van de meest toonaangevende... <laughs> ja, toch een le <laughs> leuke woordspelling eigenlijk. Ja. Een van de meest toonaangevende eh, mensen uit de Nederlandse eh, comedy-wereld, eh, cabaret-wereld. Eh, zoals hij is er nog steeds niet één. Echt niet. Nee. Goed. Nou, dat is Toon en het liedje dat heet uh, Appels op de tafelsprei... is ook een hele mooie versie bekend van uh, Mathilde Strandink... Uh, die, die uh, dat ooit eens een keer gezongen heeft in een, in een programma dat heette Een Nieuwe Jas. Dat waren ook liedjes van Toon en daar zong zij dat ook en zij deed dat ook heel mooi. Goed, nou, oké, okay, Appels op de tafelsprei dus van Toon Herman. Dit is Selina Gomez. Juchu! Je hoort, je hoort natuurlijk dat bericht in het nieuws. Ik zie het ook op internet staan. Ik ben, ik ben eigenlijk wel ontzettend benieuwd wat Zandvoorters er nou van vinden. Dat 2018 ze ineens gemeente Haarlem worden. Ben ik toch wel benieuwd naar. Dus uh, mocht u daar een mening over hebben? Nou, laat het ons eens weten. We vinden dat wel interessant. Visie dus tussen Haarlem en Zandvoort in 2018. Ik ben erg benieuwd wat u daarvan vindt. Uw als zandvoort er dan, hè? Uh, oh yeah, ja, maar goed, oké. Okay. Nou, nog eentje: Creative Clearwater Revival. En have you ever seen the rain? En dan krijgen we het recept. What a revival? Have you ever seen the rain? Mocht u erop willen reageren... Dat gewoon. kunt u dat doen op onze Facebookpagina. Zet daar een berichtje op. Ja, www.facebook.com schuinstreep Als u een mening hoeft over de fusie. We zijn benieuwd, eigenlijk, of er iemand reageert. Ja. Maar we gaan nu eerst lekker eten. Tenminste. Daar ga ik mm. vanuit. Daar ga ik vanuit. Ja...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 Nou, het staat er al op, heb ik al gezien. Dus. Ja, ja, ja, ja. Ik had het er al op geplaatst. Okay. Omdat ik nog een hoop andere dingen moet doen zometeen. Ja, ja, ja. Dan schiet het er weer weer. Ja. Ja, ik heb vandaag gekozen voor een uh, soepje uit wok. Ja, dat kan ook nog. En uh, behalve een wok heeft u daar... Uh, voor deze Chinese mie-soep met kip. Behalve een wok heeft u daarvoor nodig. één pak de Chinese eiermie van 250 gram, twee tenen knoflook, een zakje boshuitjes, drie eetlepels wokolie, een theelepel gemberpoeder, 350 gram kipfiletblokjes, één zak oosterse wokgroenten... van ongeveer 750 gram, drie tabletten en twee eetlepels zoete sojasaus, ketchup manis. En de bereiding gaat als volgt... De mie koken volgens aanwijzingen op de verpakking. Knoflook pellen en fijn snijden. En de boshuin in ringetjes snijden. Verhit de olie in een de en wok. En bak hierin de knoflook met de gember ongeveer 2 minuten. Voeg dan de kip toe en uh, bak dit 2 minuten omscheppend mee. Dan de wokgroenten toevoegen. En ook 2 minuten al omscheppend meebakken. Dan 2 liter kokend water en de verkruimelde kippenbouillon-tabletten erbij. En alles aan de kook brengen. Mie en sojasaus toevoegen en de soep goed doorwarmen. Soep over vier diepe borden verdelen en met de bosuitjes bestrooien. En een extra tip daarbij, houdt u van pittig. Voeg dan een klein theelepeltje sambal toe aan de knoflook en gember. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ik krijg dat water in mijn mond. Die recept allemaal horen. krijg ik gelijk trek. <laughs> ja, dan, dan moet je nog maar afwachten. Of het te eten is. Hè? Ja, nou, daar gaan we wel vanuit. Maar in ieder geval, uh, u kunt het al teruglezen. Dames en heren, op onze Facebookpagina. www. Facebook.com schuinenstreep Zandvoort ja. luncht. Mijn ervaring met, uh, met uh, dit gerecht en met andere uh, woksoepjes... is dat het ah, heel snel klaar is en dat het... Uh, ja, het is best wel lekker. Ja. Ja. Nou, oké. Okay. Ga naar je wok en ga een soepje maken. Goh, laten we die nou niet hebben in de studio. Ach, hebben we geen wok hier? Nee. Oh, nou, dan dan hebben We hebben die een gast? gas... Kom op. We hebben wel een magnetron. Nou, oké. Okay. En we gaan het bestuur vragen om Wok aan te dus... Ja. Maar dan moet er ook een gastel komen. En een gaspit. En een gaspit. Oké. Nou, we gaan lekker verder met het programma. straks uh, over ongeveer een minuut of 12 uh, krijgt u het Regio Nieuws. En mocht u willen reageren op de plannen voor de... Of de plannen, zeggen is plannen meer volgens mij. Nee. De fusie tussen Haarlem en Zandvoort. Nou, dan zijn we benieuwd naar uw reacties. Zet hem desnoods op onze Facebookpagina. Ik noemde u net het adres al. En we gaan even kijken of je daar misschien wat commentaar kunt krijgen. Mensen bellen en zo. We gaan even kijken of dat allemaal lukt. Tot zo. In ieder geval de volgende plaat. If you want to be in love, James Bay. Dat nou niet. Het is toch heerlijk? Ja, het is toch heerlijk? In love te zijn? Nou. If you want to be in love, nou, willen we wel. Mooi zo, Ja. Oké, okay, we, we gaan even bellen, dames en heren, met uh, onze uh, voorzitter van CFM en uh, tevens, natuurlijk, uh, VVD Politica in de gemeenteraad. ...van Zandvoort. En uh, het is altijd wel interessant... ...om uh, dan even... Uh, ...heet van de naald, zeg maar... ...zoals het heet, een uh, reactie te krijgen op... Uh, ...de voorgenomen fusie tussen... ...Zandvoort en Haarlem... ...die in 2018 plaats zou moeten gaan grijpen. Belinda, welkom in de uitzending. Goedemiddag, Rutte en Angela. Ja. Goedemiddag. Nou, hoe denk jij erover? Ja. <laughs> wij, wij, wij schrokken een beetje van het bericht eerlijk gezegd. Ja. Nou... Ik denk jullie niet alleen. Ik denk dat voor ons het bericht ook nog uh, uh, in zoverre uh, uh, schrikken en verbazingwekkend was... dat uh, de plannen verder gaan dan wij ooit gedacht hadden. Oh ja. Yeah. Want uh, wat je nu ziet is dat uh, niet alleen uh, een ambtelijke samenwerking... maar men wil alle uh, ambtenaren richting Haarlem... inclusief gemeentesecretaris en Griffie. Nou, dat is in heel Nederland nog niet gebeurd. Dus het is een uh, vergaande vorm van, uh, van samenwerking en dus een fusie. Ja. Yeah. Maar uh, is, dat, is dat goed voor Zandvoort? Of, of uh, gaat mee, uh, ben, je, ben je bang dat het karakter van het, van het mooie dorp daar toch mee uh, weggaat? Omdat de beslissingen nu wel van heel ver weg moeten komen. Nou, wat, wat, wat, wat ik in dit geval vind, is dat uh, um, ik het jammer vind nog steeds... dat er niet naar andere opties gekeken wordt. Is dat nu alle, uh, uh, alle pijlen gericht zijn op Haarleen. Terwijl je in dit geval ook zou moeten kijken naar andere gemeenten. De, de kracht die wij hebben in Zandvoort is het toerisme. Ja. Het strand. Nou, dat is een specifiek Iets van Zandvoort, dat kent Haarlem niet. Dus in ja. zo'n geval zou je veel beter kunnen samenwerken... met bijvoorbeeld Noordwijk of met Velsen. Ja, bijvoorbeeld. Nou, wij, dus wij hebben gewoon gezegd... Van, kijk nou gewoon waar je, waar, je, waar je sterke punten liggen... waar je krachten ook liggen... en zoek daar de juiste partner voor... en zet niet alles op één. Ja. En, om, en in, de, in dit geval om een complete fusie. Nou, ik... Um, ik denk niet dat de VVD daar een heel groot voorstander van is. Nee. Maar uh, is, is, is, het, is het voor jou ook onverwacht? Want, want uh, ik zeg, het stond ineens in de krant. We zagen het bij het nieuws vanmorgen. Uh, is, is het een onverwacht verhaal eigenlijk? Of, of wat werd hier al over gesproken in de, in, uh, de gemeente Zandvoort? Er is afgelopen donderdagavond is er een informele bijeenkomst geweest voor, de, voor, voor raadsleden. Waar ik niet bij aanwezig ben geweest, overigens. Hmm. Daar schijnt uh, een, een eerste iets daarover verteld te zijn. En voor het overige hebben wij het nu ook uit de krant vernomen. Oh? Is dat niet waar? Nou, dat is dus niet helemaal waar. Want dat moet, ik moet wel even. Dat is, dat anders, wij weten wel dat er 27 oktober een commissievergadering komt. Extra hierover. Mm -hmm. 5 november een extra raad. En gisterenmiddag hebben wij de stukken gekregen. Maar ja, die hebben we nog niet helemaal goed kunnen bestuderen. Nee, nee. Maar het stond dus al wel in de krant. Is, is het eigenlijk al helemaal definitief? Of, of kan de gemeenteraad van Zandvoort zeggen van... nou hoor eens even... Eh, daar beginnen wij niet aan. Dat is eigenlijk leuk dat je dat zegt. Want um, de gemeenteraad van Zandvoort kan hier haar zienswijze opgeven. Dus uh, kan daar een idee over geven wat ze ervan vindt. Maar uiteindelijk beslist de gemeenteraad hier helemaal niet over. Oké. Okay. Het is alleen het college wat hierover beslist. Oké. Okay. Al. Oh. Oh, dat is democratie. Dus oh. jullie, jullie, jullie kunnen er niet... niet uh, jullie, nee, nee, dat, nee. nee, wij kunnen gewoon uiteindelijk... Want dit zeggen ze gewoon is een stukje organisatie. Daar gaat de gemeenteraad niet over. Nee. Um, wij kunnen natuurlijk wel aangeven dat, dat we het er niet mee eens zijn. Dat zullen wij ook zeker gaan doen. We zullen ook wel met alternatieven komen. Ja. Maar als de coalitie hierin gaat volharden... en op deze manier het college gaat steunen... dan zie ik het onvermijdelijker gaan gebeuren. En dat betekent dat in 2018... Uh, de, ...de ambtelijke organisatie Zandvoort niet meer bestaat. Nee, nee. Uh, wat zou... Ik denk dan weer eens even verder, hè? Want het wordt een fusie. Dus uh, Zandvoort wordt gemeente Haarlem. Laten we het zomaar, ja. we het zomaar even zeggen. Ja. Uh, wat, wat zou dat kunnen betekenen... Voor, voor, uh, ...voor een radiostation als het onze? Want Haarlem heeft ja. natuurlijk... ...zijn regionale Haarlem 105. Uh, ja. Wat zou dat eventueel kunnen betekenen... ...voor een station als CFM? Want... Uh, zou de gemeente Haarlem bijvoorbeeld... Ik, ik, noem het, ik kijk, denk even verder. Hè? Dus gewoon ja? twee radiostations gaan... Twee regionale of, of ja. lokale radiostations gaan financieren ja. om het zo te, uh... Nee, Ik snap wat je bedoelt. Maar het, het is wel de bedoeling dat, uh, dat Zandvoort een eigen begroting houdt... en Haarlem houdt een eigen begroting. Oké. Okay. Dus daar, daarvoor zou het niets uit kunnen maken. Maar het is natuurlijk de vraag op een gegeven ogenblik... als je dit hele proces zodanig insteekt in hoeverre het natuurlijk ook door zeg maar, het Rijk niet wordt opgepakt... als van, nou, dit is een eerste stap richting een, een fusie... en dus een herindeling van gemeenten. Ja, ja. Nou ja, dus we moeten het allemaal gerust maar even afwachten wat, wat het nou, college. Ja. Of... Gerust. We gaan het, in ieder geval gaan we het niet afwachten. Nee hoor. Want ik eh, 27 oktober, wat ik al zei, is er een uh, commissievergadering. Ja. Dus ik zou ook uh, uh, luisteraars die daar een uh, iets over zouden willen zeggen en zouden willen uh, opmerken, uh, uitnodigen om daarheen te komen. Want je hebt de mogelijkheid om in te spreken. Mm -hmm. Dus ook het geluid van Zandvoortuin om te laten horen. En wij als gemeenteraadsleden zullen natuurlijk ook, uh, als politieke partij, ons, uh, uh, in ieder geval onze stem laten horen. Zodat men uh, in het college weet hoe wij erover denken. Oké. Okay. Nou, ik hoop hmm. dat uh, ik hoop dat allemaal goed gaat. Toch? Dat, ja, dat hoop ik ook. <Johnnyındaki> onze insteek is in ieder geval Zandvoort uh, uh, blijft zelfstandig. Zandvoort blijft uh, ons dorp. En daar zullen wij ons hart voor maken. Oké. Okay. Hartstikke bedankt. En terecht, denk ik. Ja, en terecht ook, natuurlijk. Ja. Hé, hey, en hartelijk dank voor je reactie. We hopen dat we er nog een paar meer krijgen. Maar uh, heel hartelijk dank voor je heet van een aantal reacties op dit ja. uh, bericht over de fusie. Heel erg. Geen ja. dank en succes verder. Ja, bedankt. dankjewel. Hoi. Oké. Okay. Ah, Hoi. Zo, nou. Uh, plaatje. Oh, dit was nog een klein stukje. Wat nou? Oh ja. Dit was nog een klein stukje van Dave Gilmore. En 5 a.m. En het is 1 minuut voor 12. Nou. Door MTV wederom uitgeroepen als Best Dutch Act Kensington. En done with it. Ja, ze zijn wederom uitgekozen tot Best Dutch Act. Door MTV las ik uh, vanmorgen. En uh, Kensington, dus de band uit Utrecht. En het zoveelste singeltje van hun album uh, Rivals. En dit nummer dat heet Done With It. En uh, we gaan uh, eens even kijken. Gaan we doen? Ja, we gaan naar het, uh, het regio-nieuws. Ja, natuurlijk. Het nieuws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 Sinds begin 2015 werken de gemeenten al samen op sociale vlakken als zorg, onderwijs en inburgering. Volgens Zandvoortse wethouder Gerard Kuipers is een fusie goedkoper dan een reorganisatie. En uh, nog even uh, uh, aansluitend hierop een oproep aan alle Zandvoorters om op 27 oktober, wanneer deze commissievergadering plaatsvindt, Vooral hun stem en hun mening te laten horen. Dus ga er naartoe en laat even aan de gemeente weten. en ook aan het college. wat u nou van deze plannen vindt. Vooral doen. Zeker tien minuten lang waren de hulpdiensten afgelopen zaterdag. op zoek naar de ingang van Volkstuincomplex Nooit Rust. Uh, dit Volkstuincomplex ligt uh, verscholen in de bocht van de westelijke randweg. De treinbaan en, uh, grenst aan de zuidzijde aan de Vogelwijk in Heemstede. En de ingang was aan het uh, zicht ontrokken vanwege bouwactiviteiten. Jawel, uh, een tuinder op het kleine complex kreeg rond het middaguur een hartafvallen en had dringend hulp nodig. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland waren de hulpdiensten er ondanks uh, het uh, zoeken toch nog tijdig bij. De man ligt in het ziekenhuis. Een 23-jarige man is zondagochtend aangehouden... Uh, op aan de Boerhavelaan in Haarlem... omdat hij agressief was geworden tegen ziekenhuispersoneel. Over een auto heen liep en een agent tegen het hoofd aantrapte. Rond 7 uh, uur kwam een melding binnen... Uh, dat de man zich agressief gedroeg naar zijn behandeling... wegens drugsgebruik in het ziekenhuis aan Boerhavelaan. Ook wilde hij het ziekenhuis niet verlaten...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 Op de A9 bij knooppunt Rotterpolderplein in de richting van Alkmaar is uh, dinsdagochtend een auto in brand gevlogen. Door de hevige vlammen en rookontwikkeling was de afrit Haarlem-Zuid afgesloten. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan wordt nog nader onderzocht. Rond een uur of negen was de afrit weer vrij, waarna het verkeer weer langzaam op gang kwam. Afgelopen maandagavond heeft de politie vier mannen aangehouden... op verdenking van diefstal dan wel heling, van twee bromfietsen. Uh, de verdachten zijn oud maar dus tussen de 16 en 20 jaar oud. Rond 21 uur kreeg de politie een melding van een uh, oplettende uh, voorbijganger... die het zaakje niet vertrouwde. Waarna de politie het voertuig even later kon aan, uh, aanhouden op de A200. In het busje bleken twee bronfietsen te staan... die na onderzoek van diefstal afkomstig waren. En uh, de verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Naast het Rijk des Fabelen en Sprookjes... bestaat er ook het Rijk des Schimmels... Het ...terrein van de paddenstoel dus. In Groenendaal is het goed toever voor paddenstoelen. Tussen het dode hout, takkenrillen en op de overal verspreid liggende stammen... ...zijn zeer interessante soorten te vinden. En uh, vindt u dat het bekijken waard en is zo'n wandeling door zo'n bos... Uh, ...langs alle mogelijke paddenstoeltjes? Iets voor u? Dan kunt u je op, ha, ophalen in Groenendaal op zondag 1 november... Om 11 uur uh, is er een anderhalf, durende, anderhalf uur durende wandeling. Uh, en uh, het informatiepaneel uh, hierover staat op de grote parkeerplaats. De kosten zijn gratis. En wilt u meer informatie hierover, dan kunt u kijken op www.ivn.nl. schuine zuid Kennemerland. Tot zover de berichten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 Morgen overheerst de bewolking, maar het lijkt in onze regio droog te blijven. De Noordoostenwind is aan zee soms vrij krachtig en het wordt dan maximaal 11 graden. Van de Sidekick. Nou, ja, nou. Liedje? Ik, het was een lied? Ja. Nou, ik kwam hier eigenlijk op uh, naar het vorige nummer. En ik denk, hé, hey, dat kan ik wel eens doen. Ik uh, noemde het al even: The Gathering met uh, zangeres uh, Anneke van Giersbergen. Ik denk, god, die hebben ook nog hartstikke leuke albums gemaakt. Dus vandaar. Ja, ja. Ja. Ik wou het even laten horen. Oké. Okay. Dat het eigenlijk best wel een, uh, een hele goede band is. Oké. Okay. Ook wel weer. Oké. Okay. Ja.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 Never I swear that you won't never regret it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 I swear that you won't ever regret it And I tried fucking off my But it's only easy if you let it I swear that you won't ever regret it I swear that you won't ever regret it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 Het einde leek van jeugdig ongemak. Dwars door de wilde beestentuin, van kamper, monk en brak. Niets nut gekleed in zwart en grijs, dolend in kleur obscuur. Ah, hoe weer glas en uh, van baard weinig groot van uh, begin dit jaar. Ja, zo komt dat. Prachtig, ook op vinyl laten komen trouwens. Nou, nog eentje en uh, denk ik nog eentje: de Hollies en Sorry Suzanne. Leef angstvallig stil. Ja, weet het, als jullie vaak bij dit programma luisteren. dan weet u natuurlijk, dit is het slot. Muziekje alweer. Ja, nou, dan zit er allemaal op. Dan meteen de vinyljaren met natuurlijk daar een hoogtepunt uit. De vinyl 50 die vandaag jarig is. Ja, de 50 is jarig. die bestaan één jaar vandaag. precies zijn vandaag dus begonnen aan hun 53ste jaargang. Nee, dat zeg ik helemaal niet goed. Ja, wel. 53ste week. Ja. Ja, klopt wel wat ik zei. Niet 53ste jaargang natuurlijk, maar ze zijn begonnen aan hun 53ste week. Ze bestaan dus precies een jaar vandaag en uh, dat is leuk. Nou, er zit weer uh, aardig wat nieuws bij. Uh, er zit een uh, mooie top 3. en uh, die hoort u natuurlijk eventjes na drie uur. We je kunt weer van allerlei soorten uh, uh, muziek verwachten. Van soul tot weet ik wat allemaal. Dead metal. Nou. Maar het uh, belangrijkste is natuurlijk ons uh, klassieke album. Ons classic album vandaag. Voor alle disco freaks. broeken weer uit de kast halen. Bij je pijpen, geloof ik. Was dat in die tijd ook zo? Ja. Weet ik eigenlijk niet meer. Glimmerjasjes. Uh, weet ik het allemaal niet. En in ieder geval, uh, voor de Disco Freaks gaan we uh, het hele album Saturday Night Fever draaien. Alle nummers, hè? Ja. Alle nummers. Het is een dubbel LP, dus we gaan er uh, steeds twee omheen. Uh, uit uh, twee van het album en dan één uit de vinyl. Vijftig uh, en dan weer twee. En zo gaan we constant door. Het hele programma gaan we alle nummers uit de vinyl, uit uh, Saturday Night Fever. Dus ik zou zeggen, zet je danschoentjes maar vast klaar. Tafels en stoel aan de kant. Glitterbol aan en zo. Nou. En allemaal proberen op John Travolta te lijken. <laughs> nou, dat is zometeen na het nieuws van twee uur. Tot zo.